Van 1 uur krijg je van Casper Kooi. Goeied. Het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling was volgens de Nationale korpschef vooraf gepland. Bij Paul de Wit sprak ze over een crimineel netwerk. Er zijn 250 mensen opgepakt voor onder meer poging tot doodslag. De politiebaas wil straat verboden voor de railschoppers bij de komende jaarwisselingen.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 Q keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging en ook geen flitsers. Ja, Lara die appte in de Q-app. Ik moet nog helemaal bijkomen na de feestdagen en in het nachtritme komen. Maar we zijn er weer aan het werk in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ja, over een paar minuten is het tijd om alle nachtbrakers te verzamelen. Dat betekent dat je, je dus kan aanmelden met een berichtje in de Q-app. Precies zoals Lara dus deed. De vraag is, waar hang je uit? q Judith eik. Waar luister jij naar de Q-nacht? Wat spook je uit? Vertel en gezellig als je dat doet met een, een audio-appje.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 Pour out a little holy water Yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Pour out a little holy water Ooh. Memories they stream down my face Smiling while I bite through the pain Guess I'll never know Why the good die young yeah Looking for somebody Another care for the lost ones land, One tear for the broken hearted Jelly Roll, Holy Water. Ik heb het nog niet gezegd, maar nog een uh, gelukkig nieuwjaar. Dat mag nu toch nog wel. Hè? Ja, het is uh, namelijk dinsdag 6 januari 2026. 7 over 1, dus dat betekent... Lottery zegt net thuis van mijn avonddienst in het ziekenhuis. Wegen zijn glad, dus kijk uit iedereen. De over die zegt net wakker geworden na onze eerste nacht in Thailand. Oeh, lekker. We gaan zo sporten en ontbijten. Ik hoop dat het een beetje lekker weer is daar, want hier is het nou aardig wit. Vader die zegt nachtdienst begonnen. Hopelijk blijft het rustig vannacht, want ik ben nog niet vooruit te branden. Ja, we moeten er met z'n allen natuurlijk een beetje weer in komen. Leroy die is erbij helemaal klaar met mijn studie bedrijfsmanagement. Maar het zijn gelukkig de laatste loodjes. Zet hem op daar. Lian, uh, wakker geworden, zin in zoetigheid. Dus ik sta spekjes te eten in de keuken. Gooit op mijn 38 weken zwangerschap. En Jeffrey zegt, ik kan eigenlijk niet, uh, nog niet slapen. Dus ik zit op mijn mobiel te scrollen en naar Q te luisteren. Ook een leuk audio heb je van Martine. Ik heb nachtdienst in de ouderenzorg. In Lidham. Het is lekker rustig, dus je kan lekker naar je luisteren. Fijne uitzending. Nou, gezellig dat je erbij bent, Monica. Ik ging uh, vanavond na het eten nog even een kastje in elkaar zetten. Een halkast. Uh, maar dat even, ja, dat liep een beetje uit, dus ik ben net klaar. Dus uh, daarom ben ik nog wakker. Lekker productief hoor, zo in de nacht. Jalen is er ook bij. Hey Judith. Ja, ik zit dus uh, lekker in bed met de Q op de tv aan. Oh. Heerlijk genieten. Lekker, zo, helemaal op het grote scherm. Oké, okay, oké. Okay. Um, Bart is er ook hey bij. Hey Judith. Ik zit nou weer uh, onderweg in de auto. Terug van een avondje cocoenen laden. Nu nog een klein half uurtje terug naar huis over wat glibberige wegen. Ja. En dan zit de dag er weer op voor vandaag. Nou, pas maar op. Ja, Stefan is er ook bij. We zijn hier aan het werk, de vluchtstrook aan het schoonmaken. En Ilse zegt, Goeiedag, Judith. Ik zit weer in de nachtdienst, de eerste van het jaar. Nou, hierbij dus alle nachtbrakers die zijn verzameld. Q-music! Maar volgende week zitten alle Q-DJ's met spanning en zweethandjes in de studio. Waarom dat is, dat ga ik je zo vertellen. you need me stop cause it's worse don't Ik ben en Die on This heel Het verboden woord. Ja, vanaf volgende week, maandag 7 uur in de ochtend... zitten alle q DJs met geknepen billetjes in de studio. Want dan starten we weer met het verboden woord. En het is vrij simpel. Hoor je een Q-dj het verboden woord zeggen? Druk dan op de rode knop in de Q-music-app. Is het verboden woord ook echt gezegd? En kom jij in de uitzending, dan win jij dus 500 euro. Maar wat is dan het verboden woord? Nou, vanochtend verzamelden alle Q-DJ's zich in de studio hier bij Mattie en Marieke, om erachter te komen wat dus het verboden woord gaat zijn van de aankomende week. En ik kan je vertellen, dat was een grote verrassing. Het verboden woord is beetje. Betekent dat we heel voorzichtig ook een beetje mogen gaan terugblikken, toch? Op 2025 moet ik wel een klein beetje voorzichtig zijn, dat zegt Jarno ook. Een beetje een kleine tegenvaller.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 Een beetje overleefd, een beetje ongemakkelijk, een beetje emotioneel worden, dus een beetje ding, een beetje normaal, een beetje commentaar, een beetje fan geworden, een beetje gemakkelijk. een beetje hulp, beetje leuk, een beetje de vraag, een beetje een beetje gelukt, een beetje dicht, een beetje te zoeken, een beetje in, een beetje aan, een beetje koffie gedronken, beetje, klein beetje, klein beetje, klein beetje, klein beetje, klein beetje, klein beetje, klein beetje, denk ik, klein, klein, aan. klein beetje, klein beetje, klein beetje. Ik baal er dan toch weer een klein beetje van, een beetje, beetje, beetje, een beetje, een beetje, een beetje, wat? beetje. Nou, ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoord. Wel een beetje. Ja, nu denk je misschien het woord beetje. Nou, dat is toch makkelijk te doen om dat dan niet te zeggen. Nou, dat dacht ik eigenlijk ook. Of, nou, weet je, ik denk het eigenlijk nog steeds. Maar ik heb even opgezegd hoe vaak ik het in mijn vorige show heb gezegd. In twee uur tijd heb ik het maar liefst zeven keer gezegd. En dat zou dus betekenen dat ik in twee uur tijd 3,500 euro weggeef. Ja... Ik denk dat in de nacht luisteren geen slecht idee is... als je een extra zakcentje kan gebruiken. Maar goed, ik ga natuurlijk wel mijn uiterste best doen om het niet te zeggen... want ik wil natuurlijk niet eindigen op de wall of shame. Dus ik ga even nadenken over mijn tactieken. Ga ik je later vannacht uh, nog met je delen. Ga ik het even met je over hebben. Zometeen het uh, Zepspel Hierin uh, zap ik langs drie tv-programma's. En de vraag is welke. Dat zometeen. Ook de larfschijm gaat eraan komen. Eerst Shawn Mendes en Stitches by Q...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 Charlie, you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 Dit is Q Music. FO Jack en Allo Black. En dit is Q Music. Olivia Dean. Q En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf. Thomas Gray. Rumors. Q Q Music. My tumor, my tumor. van deze week, Thomas Gray en Rumors. Ja, wat was het een chaos vandaag, toch? Treinverkeer plat, enorme files op de weg. Op Schiphol was er ook nog minder vliegverkeer. Dus nadat ik zelf vandaag een uur gedaan had over een stuk... waar ik normaal 20 minuten over deed... en ik ook nog midden op een plein ben uitgegleden. omdat het spekglad was, was ik er even helemaal klaar mee vandaag. Ja, ik kon niet wachten om thuis lekker op de bank te ploffen. En dat heb ik ook gedaan... Lekker onder een deegje, teetje erbij en de tv aan. Ja, en toen begon net hè? Het zappen. En nog even wat zeppen. Nou, uiteindelijk had ik een paar programma's gezien. Althans, kleine stukjes ervan. En ik ga je zo laten horen waar ik allemaal langs ben gezept. En ik ben benieuwd of je het kan raden. Je hoort zo meteen dus drie tv-programma's. En voor elk programma dat je weet, krijg je een prijs. Als je er één weet, mag je appen. Maar ook als je ze alle drie weet. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ik ga het één keer laten horen. Dus ik zou zeggen, zet de radio een klein stukje harder. Dan ga ik naar vraag 8. Een schapenmaag die gevuld is met... O-oh, -oh, Dipsy! Oh. Ah. Oh -oh. Maar de politie gaat het onderzoek toch nog niet sluiten, neem ik aan. Ja, het was een, een lekker avondje buizen, kan ik vertellen. Nou, wat heb ik allemaal gezien? Uh, stuur een berichtje, als je het weet, in de Q-app. Of spreek iets in, dat kan natuurlijk ook. Kan op het microfoon, moet je dan drukken. En maak dus kans op 1, 2 of drie prijzen. So but Hugo, think of me, my ears, Kings of Leon and Sex on Fire. Q music. Q music. Q sounds better with you. Better with you. Girl, don't run from it. We got that chemistry. Uh. If you love it, then no need to hide from it. Oh, we're night ten. Those eyes don't pull me in. Should I jump? Should I jump? Should I jump on it uh. yeah, yeah. You know I. A princess never go alone. My side, you can keep on. I need something more. More than physical stimulated. All. You know. I dan tv kijken en gewoon lekker een beetje zappen. Weet je wel? Gewoon een beetje zo uh, doelloos, een beetje kijken wat is nou te tv allemaal. En je hoorde me net langs allemaal tv-programma's zappen. En ik was benieuwd of je weet welke programma's ik allemaal heb gezien. Uh, stuur een bericht in de queue als je een idee hebt en maak dus kans op een prijs. Uh, Goeiedag, Chris. Hoi, hey, goeienacht. Hé hey Chris, um, kijk jij veel tv of series of iets? Ja, meer series. Meer series, oké. Okay. En, en doe je dat dan vanaf de bank of lekker vanuit bed of... Die veel in de auto. In de, Met, de auto? De, ja. Oh, en op, mo op je mobiel? Of, of, uh... Nee, ik heb zo'n grote tablet. Die staat gewoon... best uh, maar vol mijn uh, automaat ook. En dan kan je gewoon lekker kijken. Oh, wat lekker zeg. Oh, wat heerlijk. Autorijden leuk. hoort ontspanning te zijn. Tot... Ja, dat is, dat is zeker waar. Maar je, je doet het wel veilig allemaal, hè? Ja, ik, ja, ik rijd 70.000 per jaar ongeveer. Ik rijd er. Dus dat oh, dat is heel veilig. Maar goed, uh, hou de ogen ook een beetje op de weg, hè? Ja, ja dat komt helemaal goed. Ah, Oké, okay, gelukkig. Hé hey, Chris, je hoorde me net langs allemaal uh, tv-programma's zappen. Um, jij had al gelijk een idee wat iets kon zijn, hè? Ja, bij die laatste. Bij de laatste. En wat dacht je dat het, dat het was? Nee, dat, dat volgens mij was het een fragment uit GTST. Oké, okay, nou, laten we maar eens gaan kijken. Komt of luistert ja. eigenlijk. Dat is het meer? Komt hij aan? Maar Yo. de politie gaat het onderzoek toch nog niet sluiten, neem ik aan. Ik vind dat die Laura. Oh ja, ik, ik kijk geen gts Kijk jij gts Nee, maar het is altijd net, net na het journaal, volgens mij, als ik het goed heb. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. ja. Ik weet maar dit, dit is volgens mij de Janine die je hoort van, van Ludo, weet je wel? Die, oh, die, ik dacht die andere, die Laura, die, die erin zit. Oh, Laura dacht die jij? Dacht, ja, ja, Laura. Ja, Laura, die zit er ook al heel lang in, inderdaad. Nee, dit is de Janine ja. van, uh, van Ludo. Ja. Die, ah, die ah, zei ah, dit. Maar je hebt het goed. Je hebt het goed. Oh. Dus ondanks dat je niet kijkt, heb je het goed geraden. dat betekent dat je, dat je een prijs, uh, prijs wint. Ik heb drie prijzen. Je mag er één uitkiezen. Jij bent de eerste, dus je kan nog van alles kiezen. Je kan kiezen tussen het uh, Q-Yenga-spel, en Marieke mok of een zak popcorn. Ja, ik wil die martien die Oké, okay, nou, dat, dat is helemaal goed. Dan komt hij jouw kant op. Kun je lekker in de auto kun je lekker een beetje lurken aan die mok... en even lekker een beetje zilie beetje kijken. <laughs> Hartstikke leuk. Hé, hey, goed zo. Hé, hey Chris, ik wens je nog een fijne nacht, hè? Ja, jij hebt een fijne uitzending. Dankjewel, doe nog. Hoi, hoi. Ja, ik heb er nu nog twee openstaan, twee programma's. Ik ga ze nog even één keer laten horen. Mocht je dus een idee hebben... stuurt deze kant op met een berichtje in de Kiemers cap. Komt-ie. Dan ga ik naar vraag acht. Een schapenmaag die gevuld is met orgaan. Nou, als je een idee hebt, stuur met een berichtje deze kant op. En maak dus kans op prijzen. Ja, Voor elk goed antwoord wil je dus een prijs. Als je ze allebei goed hebt, krijg je twee prijzen. Dit is Chef Special by Q. En try again. Looking down, with your toes pressed to the edge. With the sound of your heart beating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 Nou is het chef special. Ja, we zitten midden in het televisiespel. Je hoorde mij langs de drie tv-programma's te zappen en de vraag is om welke tv-programma's gaat het. Ik had net al Chris aan de lijn. Die had er al één goed. Dat was GTST. Ik had er nog twee openstaan, maar ik heb al iemand gevonden die daar antwoord op weet. Uh, ik zeg een hele goeie nacht tegen Isabella. Hi, goeie nacht. Hoi, nacht Isabella. Hey, um, keek jij dit vroeger? Ja, uiteraard. Uiteraard, kan niet anders. Met het zonnetje. Nee. Zag, uh, wat was het ook, een babygezicht, zo lachend uh, als zonnetje toch? Was het? Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, welk was jouw favoriet? Uh, ik denk toch diepo. die po ja, Po. Nou, ik, de, wij kunnen de hand schudden. Ik had precies hetzelfde. po wow, die was het. Dat, dat was gewoon het schattigst of zo. Die was ook het kleinste toch bij Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Hey, jij denkt dat het de teletubbies zijn? Ja, die tweede is de teletubbies. De tweede is de teletubbies. Uh, zullen we maar gewoon gaan luisteren? Ja, goed. Komt-ie. Ah-oh, uh Dipsy! Woe, uh. Uh -oh. Ja, Isabelle, dat is helemaal goed. Dat kan ook niet anders, Jordan, nog Dipsy voorbij komen. Dus is ja. ook een tinkenwinken, Dipsy, la-la-po, hè? Ja ja ja. ja, ja, ja. Nou, je mag een prijs uitzoeken. Ik heb nog voor jou het Jenga-spel of een uh, lekker zak popcorn. Doe voor mij waren het uh, Jenga-spel. Het Jenga-spel. Oké, okay, nou, uh, komt-ie je kant op. En ik uh, wens je nog een hele fijne nacht verder. Ja, van hetzelfde. Dankjewel. Doei doeg. Doei, doei. Ja, laat had ik er nog eentje openstaan. En daarvoor heb ik Martina aan de lijn. Goeienacht. Hé, goeienacht. Hoi. Hey, goeienacht. Hey, hey als je op de bank ploft uh, en even lekker een serietje gaat kijken... of het TV-programma... Wat, wat voor snack hou je er dan bij? Uh, ja, ik vind het een beetje wat zoutig, chippies. Of uh, ja, nootjes, of zoiets anders lekkers. Ook oh, wel echt. wat in de kast staat Ja, maar wel echt wat hartigs ben jij. Ja, ja. ja, ja. lekker, oké. Okay. Hé, hey, um, Martini, je hoort nog één fragment. Um, ja, je, je zei trouwens net over... Jij dacht dat het de was, hè? Ja, ik er weer wat zout. Ja? Ik ben stom. Ja, ja, nee, ik moet ja? zeggen, je bent niet de enige. Kwam apps oh, oh, dus oh, niet er kwamen meer appjes binnen over Het is gelukkig. Maar jij hebt wel uh, nog een ander gokje... Ja. Voor het allerlaatste tv-programma. Ja, ik dacht uh, twee voor twaalf. Twee voor twaalf. En waar herkende je dat aan? Ja, aan de stem van je presentatrice. Ooit, uh, ja, als ja, het ja, ja. ja. Nou, we gaan luisteren. Ja. Dan ga ik naar vraag acht. Een schapenmaag die gevuld is met... Ja, Martine, dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Yes. Gefeliciteerd, ja. heel goed gedaan. Um, Dank je. Ja, ik, ik heb niet heel veel keuze nog. Ik heb alleen nog gewoon een zak popcorn voor je namiddag. Nou, lekker. Ja, wordt het ja, dan lekker. zout ook of zoet? Wat zeg je? Wordt het zout of zoet dan voor ja, jou? Zout, zout. zout ja, dan, lekker he? zout, lekker hartig. Ja. Oké, okay, nou, natuurlijk ja. komt, jou, komt jouw kant op. Ik wens je verder nog een hele fijne nacht en bedankt voor het Dank hey. je. je Dank je wel. Ja, heb jij toevallig een matching tattoo met iemand? Er zijn namelijk twee artiesten die dat wel met elkaar hebben. Wie dat is, dat hoor je zo. Yeah. Okay. Q. Q music. Q sounds better with you.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 een leeuw op mijn arm... een vlinder op mijn enkel... of de letter J op mijn pols. Het zijn allemaal ideeën voor tattoos... die ik misschien ooit wilde laten zetten. Nou, dat heb ik uiteindelijk natuurlijk niet gedaan. Uh, ook wel blij mee, want... ja, ik was er toch achter achterkomen... dit is niet echt iets voor mij. Ik vind het heel mooi bij andere mensen... Maar het, is gewoon, het, is, het past niet bij mij. En, en de letter J, dat was, uh, dat was dan niet in verband met mijn eigen naam, Judith... maar dat was voor de naam van mijn moeder, Jose. Uh, die wilde dan samen gaan zetten, de letter J, op onze pols. Maar goed, dat idee, dat, dat ja, besloot ik toch maar niet te doen. Maar dat idee van tattoos samenzetten, vind ik dan wel weer geinig. Ja, die matching tattoos, weet je dat met een vriend, vriendin... of met je geliefde of met je familie, dat vind ik dan wel weer leuk. Nou, Maal Smit bijvoorbeeld, die je kent uh, van dit nummer... Stargazing. Ja, hij heeft dus een matching tattoo gezet met Alex Warren. En die ken je dan weer van deze. Ja, Ordinary was natuurlijk een, een nummer 1 hit. En dat was ook nog Mal Smit zijn hoogtepunt van afgelopen jaar. Om samen dus met Alex Warren een tattoo te zetten. Oh, my favorite moment so far. Oh, Me en Alex Warren get een matching tattoo. So wel oh, leuk. Yeah. We hebben hem. Hij he's getting his now. I've just got mine, yeah. What'd you got Pookie on my arm. adorable. He's my Pookie, so yeah. Ja, ze hebben dus Pookie laten zetten, want zo noemen ze elkaar. Althans, Maal Smit heeft hem laten zetten. Ja, Alex Warren, die moet nog. En ik zit net te denken, stel je toch eens voor dat Alex Warren het dan toch ineens niet laat doen, weet je wel? Dat hij denkt, nou, die tattoo, ik zie toch niet echt meer zitten eigenlijk. Nou, gelijk, vriendschap klaar. Dit is Maal Smit bij Q Music. Dance, take my hand, take my head Cancel all your plans, take a chance, take a chance up and waiting.